Goedemorgen, ik ben Diocateur. Dit is het nieuws van NOS op 3. In het hele land worden vandaag de eerste mensen ingeënt tegen corona. De allereerste was vanochtend verpleeghuismedewerker Senna in Veghel in Brabant. Ook mensen die op de IC, dus put uit een hulp of een corona-afdeling in het ziekenhuis werken, staan bovenaan de lijst. Dus worden daar nu dozen met vaccins afgeleverd. Bijvoorbeeld in Rotterdam. We kijken in een vrachtwagen met een paar doosjes, maar zo ziet dat er nu eigenlijk uit. En dan moet je zich voorstellen, in een doos zitten dan per doos 195 flesjes. En van ieder flesje kun je vijf tot zes mensen vaccineren. En ook in Nijmegen ziet verslaggever Martijn van der Zanden. Onder de begeleiding van twee politiemotoren in een klein bestelbusje. En Wat dat betreft is het toch ook wel een beetje ja, een jubelstemming. Het is natuurlijk ook gek dat je met z'n allen staat te kijken hoe er een busje aankomt rijden waar medicijnen in zitten. Een bijzonder, bijzonder moment, ook voor het ziekenhuis. Maar ze vinden het toch inderdaad ook wel echt heel fijn dat het nu echt kan gebeuren. En ze hopen inderdaad dat dat echt verlichting voor de zorg gaat geven. De Amerikaanse agenten die in augustus Jacob Blake neerschoten, worden niet vervolgd. Blake, een zwarte man, werd neergeschoten bij zijn auto waar drie van zijn kinderen in zaten. Het leidde tot grote protesten tegen politiegeweld. Volgens de aanklagers schoten politie uit zelfverdediging. De explosieve opruimingsdienst heeft een zelfgeknutselde vuurwerkbom weggehaald in het Groningse dorp Musselkanaal. Het ding lag in een huis, de straat was ook een tijdje afgesloten, een man van 18 is opgepakt. En we hebben met z'n allen meer paprika, avocado en mandarijntjes gegeten. De Nederlanders kochten in 2020 9% meer groente en fruit, meldt de club van groenteboeren. Nu het etengaan er even niet in zit en mensen zich druk maken om hun gezondheid, doen vooral vitaminebommen zoals sinaasappels het lekker. Het weer. In Limburg kan het een beetje sneeuwen. Straks is dat ook zo in het oosten. Het westen krijgt gewone regenbuitjes. Het wordt maximaal 3 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn staat 6 kilometer stilstaand verkeer... tussen Dijk en Purmerend-Zuid. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. -M. Met nu in Zandvoortse Zaken. Beat beat up and batter around. Beat sane up and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Reputations changeable Situations terrible But baby you're adorable And only with them your body next to mine and dream on. I've been fucked up and I've been fooled. I've been loved and ridiculed. In takers and take Approached, terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, and lonely with hands. My Ja, was ook een heel bijzonder verhaal met die Roy Orbison... die deel uitmaakte van uh, dit uh, gezelschap, de Traveling Wilburys. Een uh, bondgezelschap met een aantal muzikanten. George Harrison deed mee, uh, Tom Petty deed mee... en uh, ook uh, was uh, te horen Bob Dylan, die wordt, uh, komend jaar wordt hij 80... Dus dat schiet ook al op. Het uh, aantal leven al niet meer. George Harrison, Tom Petty. Maar ook Roy Orbison was erop te horen. Prominent ook zelfs. Uh, Roy Orbison is in 1988 al ontvallen. Maar uh, ja, hij was een van de, de mensen die ook meedeed... Uh, aan het hele verhaal van uh, Traveling Wilburys. En Jeff Lynne. Dat was uh, de man die uh, min of meer de productie voor zijn rekening nam. Handle with care. Welkom in dit tweede uur. Waarbij we hopelijk straks om half twaalf als je het niet vergeten is, uh, Mick Boskamp nog even aan de telefoon kunnen treffen. Dat is een beetje um, uh, het spoorboekje voor dit komende uur. Muziek uit de onderstroom van Nederland. Dit is Italiaans werk van The Ice of Rui. Het heet Maria. Si non ha mai trovato spazio tra le tue onde, nem mai esistita. Non ti risuona in testa.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 Van een tijdje terug Band komt uit Utrecht Heet Figgy En het uh, nummer dat heet uh, Soms daarvoor Hoorde je ook, volgens mij uit Utrecht Ice of Ruby met uh, Maria Een Italiaanse song Dit is wat ooit nog eens een keer verstopt In een, uh, in een film En uh, die film die is uh, geloof ik ook uh, tussen kerst en nieuwjaar uitgezonden uh, De Karate Kid Cruel Summer van Bananarama Alsof de jaren 80 weer heel erg terug zijn gekomen. Nou, die cruels, die hebben we denk ik ook wel achter de rug. rallies that i delve this is a ghost town this is a ghost town And political device, the gazes from a distance, but up close, avoiding looks. The burning of the library and science in your books. This is a ghost house. Heeft hij ook een nieuwe single uit. Deze Eet aan de Huis uit Venraai. Dit is nog een oud nummer van hem. Of tenminste het vorige nummer, Ghost Town. Die hoor je nu. Maar uh, Josephine is al onderweg. Je moet alleen even kijken wanneer hij uh, eigenlijk uh, het levenslicht mag zien officieel. Je hebt dikke kans dat hij morgen in Alternative FM erin zit. Mocht het inderdaad zo zijn dat hij vrijgegeven mag worden. Ik uh, ben nog bezig met nog nieuw materiaal. Morgen weer een nieuwe aflevering van Alternative FM tussen 8 en 10. Morgenavond bij CFM, Zandvoort, ZFM Zandvoort of de Zandvoortse omroeporganisatie, Hoe je het noemen wilt. Want uh, daar zijn nogal wat uitspraken in antwoorden uh, over, over deze omroep. Dus wat dat er gaat, uh, uh, vroeg ik me gewoon bij het rijtje van... Ach, je mag er een naam aan geven en ik vind het allemaal wat uh, minder erg. Kelsey Cookson ook een uh, dame hier uit de provincie... met een nummer van haar sabotage. Ooh, Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. naar de naam James Newell Osterberg Jr. Maar wist toen al heel snel dat hij onder die naam... Uh, niet uh, echt uh, potter zou breken in het muzikale landschap. Dus hij noemde zich Iggy Pop. En toen ging het uh, wel erg uh, goed. Real Wild Child. En overigens over Iggy Pop uh, gesproken. We kennen hem uh, natuurlijk uh, van uh, de vingerplanten uh, bij Top Pop uh, decor. En ook uh, van een interview Gerugmakend. Nou ja, Gerugmakend niet. Maar uh, hij heeft wel uh, ooit een interview... Af laten nemen door Mick Boskamp. En die hangt aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Gelukkig nieuwjaar, hè? Ja, hetzelfde. Jij ook? Dat mag, dat mag nog, hè, toch? Ja, natuurlijk. Het is uh, 6 januari. De eerste week uh, vind ik uh, dat het nog uh, kan. Uh, als je het uh, ergens uh, in de zomer doet, dan moet je, je maar uh, laten nakijken. Ik die pop, dat is zoveel zo zo jaar geleden. is dat. Ja. En het mooie is dat, dat het, was, het was tweeledig. Ik, ja. ik deed het interview voor het top op eigenlijk. Ja. En uh, het jaar daarvoor was hij ook in Nederland. En toen hebben we het er gebokst voor de ja, ja. Dat was echt heel bijzonder. Het kwam er van Heijen gefotografeerd. Ja, hij is. In de boksring in Amsterdam. Ja, ja uh, nou, uh, nou ja, goed, we uh, hebben heel wat uh, sporttempels uh, uh, staan er volgens mij in Amsterdam. Ik uh, geloof in de Apollo Hall heb je iets. Uh, nou ja, uh, er zijn er nogal wat. Hm. Denk ik. Ja, goed. Uh, laten we maar eens beginnen met, uh, met het nieuws wat jij uh, of, hebt bekeken. Laten we eerst beginnen met wat ik uh, in het eerste uur uh, eigenlijk zei. Want er staat nogal uh, wat op het spel in Amerika uh, bij de Verenigde Staten. Namelijk twee senaatzetels. En dat uh, volg jij ook? Dat volg ik ook. En uh, als het goed is, dan heeft uh, Kelly Luther ja. uh, die, die heeft verloren. Ja. Dat, dat... Van Revel Warnock. Ja. In ieder geval. En dat is een zwarte man. En uh, hij staat heel blij op de foto ook. Ik vind uh -huh. het helemaal geweldig nieuws. Kijk, en als we nu nog. Uh, nu is de tweede ronde. Uh, uh -huh. uh, als de Democraten dan winnen. dan hebben ze en het Huis van Afgevaardigden. en de Senaat. Ja. En dat is natuurlijk uh, uitstekend. Ja. Is, is dit al, heb je dit al gebracht? Uh, ja? al... Um, voor een deel heb ik het al gebracht. Uh, namelijk uh, dat uh, de, de, de Democraten hebben ook nog een hele jonge uh, kandidaat voor die senaatsetel. Uh, dat is John Ossoff. Die... Ja? Ik hoor je heel slecht, hè, uh, Mick. Hoe je met de keten jongen? Ja, uh, nu gaat het wel weer. Maar ik weet niet, uh, zit je ergens in een, een of andere tunnel of wat dan ook? Of uh, want uh, je viel een beetje weg? Ik zit, ik zit bij mijn goede vriend Ronald Jongen, maar dan komen we zo terug. Ja, ja, ja, oké. Okay. Ga, ga door. Maar want die Julian Ossoff, dat is een hele jonge gast, hè? Ja, en hij loopt het 4000 stemmen meer op het ogenblik. Wist je dat ook? Ja, dat wist ik ook. Dat heb ik ook gezien. Ja, ja ik bedoel, kijk, uh, uh, je ziet de nieuwtjes die ik breng. Dan moet je gewoon zeggen, Boskamp, dat nieuwtje hebben we al gehad. <laughs> maar ik weet ook dat jij dat uh, uh, toch uh, uh, ook volgt, uh, die, uh, nou, ja, die, die, die, die verkiezingen. Want daar hangt uh, inderdaad wat vanaf. Want uh, je zegt, stelt het ook uh, terecht. Waarom zijn ze ook zo belangrijk? Dat weet jij ook. Die senaat, uh, die senaat voor, uh, voor de democraten, dat ja, weet ja, jij. Het, het, het is heel simpel. Kijk, Joe Biden is een democraat. En ja. als je de senaat tegen je hebt, is het constant gevecht. Ja. Tussen, tussen de senaat en de president van Amerika. Ja. Dat hebben we ook met Obama gezien. Ja. Weet je, Obama die had het heel erg lastig. Ja. Alles wat Obama voorstelde en wilde met zijn, uh, met zijn regering, dat werd getorpedeerd in de senaat. Dus Het, is eigenlijk, dit, het zou geweldig nieuw zijn voor de nieuwe, voor de nieuwe president van Amerika. Ja. Dus, dus ik denk dat dat de, de reden is waarop het goed nieuws is wat je bedoelt. Ja, nou ja, voor hem dan. Hè? Want uh, ja. ik bedoel, uh, ja, uh, mij is het om het even. Uh, ik bedoel, het, het zal je het zal, uh, maar gebeuren in ieder geval. Dat hij uh, dan uh, in ieder geval met, met zo'n start kan beginnen. Dat wordt wel door de, de mensen gezegd. Maar er is natuurlijk nog meer. Uh, want je hebt het ook uh, onder andere over de goede voornemers en Dr. Dre... Ja, nou, we hebt het over dokter Dre ook, hè? Ja. Daar gaat, dus, uh... gaat het dus hartstikke goed mee. Ja, wat, wat, herfstelijke wat, herfstelijke... wat is er met, uh, met, uh, met dokter Dre aan de hand? Uit een hersenbloeding gehad. Ja. Is opgenomen in het ziekenhuis. Kijk, een hersenbloeding is meestal steeds nieuws. Ja. Maar uh, dit, dit gaat heel goed en hij hoopt snel weer thuis te zijn. Dit is uit een kort nieuwtje. Ja. Uh, de man is 55, heel erg rijk ook. Ja. Geworden door die hip hop die hij heeft. Ja, het is, het is een knaller. is het. En uh, ik, ik schrok er erg van toen ik, toen ik dat hoorde. Ja. En, maar hij, het gaat goed met hem. Hij maakte ook nog uh, deel uit van zo'n uh, zo gezelschap. Hè, met... Dit uh, uh, uh, is een film van, van Straight Out of ja, Crom ja. Crompton. Uh, was dat. Hele mooie film. Ja. Uh, hij, heeft natuurlijk, uh, hij heeft aan de wieg gestaan van de carrière op Snoop Dogg, bijvoorbeeld. Ja. En ja, ik bedoel, hij is ook de man van de, van de, zeg maar, de, de, de oortjes en de, en de koptelefoontjes. Mm -hmm. dus, dus dit is een man die heel veel geld verdient. Een miljardair, zeg maar. Ja, Want, uh, in die film was uh, ooit te zien dat hij zich uh, moest losmaken van een, een of ander du duistere platenlabel. Uh, daar had hij helemaal ja. geen zin in, dus hij zegt van, ik uh, ga wel wat uh, voor mezelf uh, doen. Ja. Uh, het zegt ook iets, ja, wat wou je zeggen? Wat ik, wat, ik, wat ik merk, hè, want ze ja. hadden afgesproken dat ik positief nieuws zou brengen. Ja, nou, ook, uh... weet je, dat ik... Weet je dat ik daar aan moet wennen, ja, ja. om het te, te brengen? Het, ja. is zo, het is zo ingebakken dat mensen eigenlijk altijd negatief nieuws brengen. Ja. Zo... En, dat is, en, en, en, en je ziet het ook aan bladen, hè. Bladen ja. verkopen vaak, in kranten ook, op negatief nieuws. Ja, maar in dit geval uh, Dr. Dre uh, herstelt... Ja dat is, dat is ja, dat is heel goed nieuws. Heel uh, goed nieuws. Ik ben blij toe ook, want het is een generaal genoten. ik ben 54, hij is 55. Dus uh, ja. uh, de goede voornemers, heb je zin ingevuld uh, voor dit jaar? Goede voornemers? Nou eigenlijk, uh, dat, dat is persoonlijk. Uh. Maar ik wil afvallen, ik wil aan de lijn doen. Er zit iemand vreselijk te lachen hoor hier. Die, uh, dat... die, die Ronald Rommel weer. Ja, dat is hier al een drommelpuntje. <laughs> kijk, hoor dan, je lacht ze helemaal gek. <laughs> ja. Hoor je hem lachen? Ja, ah, ik hoor hem wel op de achtergrond, dus dat uh, maakt ja. niet uit. Ja, maar hij zit hij hij me te souffleren, hè, want hij deed dus zijn handje over zijn buik. Deed hij, <laughs> ja, ja, ja. ja. Nou, echt klerenstreken. Maar goed, maar dat maar is een reden hoor, waarom, ja. uh, waarom ik hier ben. Dat komen we ja. straks op. Ja. Nou ja, kijk, weet je wat het is? Wat de goede voornemens zijn. Kijk, kijk, we zitten nu bijvoorbeeld in, in, in Dry January. Hè? Ja. Dat, dat weet je, dat mensen gewoon een maand lang niet drinken. Schrik me rot, er is... staat iemand naast me. Maar goed, ga door uh, even met, uh, met, uh, met, met, je, met je verhaal, ja? Wie staat er naast je dan? Ja, uh, de vorige programmaleider die staat hier ineens uh, die naast me. Dus, uh, dus goed. Uh, oh, moet, moet ik dan heel erg mijn best doen of niet? Nee, okay. jij niet. Jij niet. Hij, hij, hij is buiten functie, dus. Uh, oh, want hij, hij, hij heeft er niks mee, mee te maken officieel. Dus. Oké, okay, dat, <laughs> dus, uh, dat is goed. Maar goed, ga door. Uh, want uh, dry January uh, uh, betekent dat we dan uh, aan de drooglegging moeten gaan beginnen. Is is dat het een beetje? Nou, Dry January zijn miljoenen mensen over de hele wereld die maandlang gewoon stoppen met drinken. Ja. En dan heb ik het niet over alcoholisten per se, maar gewoon mensen die een borreltje drinken en, uh, en eigenlijk uh, willen minderen. Want anders ga je niet. Uh, kijk, als je eentje een wijntje in de week drinkt, dan hoef je niet uh, mee te doen aan Dry January. Uh, nee. Toch? Nee. Maar als je, als je denkt van, nou ja, weet je, af en toe drink ik toch wel een beetje. Laat ik, het, laat, ik het, laat ik het proberen om een maand gewoon niet te drinken. Ja. Huh? Nou, dat is natuurlijk hartstikke goed. Mm -hmm. Dat vind ik goed nieuws. Ja. Want misschien zijn er ook mensen bij die denken van... nou weet je wat, ik heb het een maand lang volgehouden. Nu uh, gewoon, ik ga gewoon door. Ja. Met stoppen. Ik ga, ik ga door met stoppen. Doorgaan met stoppen. Nou, ja. j, j, jij, jij bent in herstel, dus, maar jij bent al gestopt. Al zeven, zeven jaar geloof ik inmiddels. Ik ben, ja, bijna zeven ja, ja. uh, dus... en een half jaar. En er is één ding wat ik even met die goede voornemens zal zeggen. Ja. Want die net maar aan dat we zo'n luisterhuis hebben. Ja. He? Eigenlijk... Uh, en daar kwam Ronald Drommel, die, die naast me zit, die kwam erop. Ja. Want wij, wat wij doen elke week, en misschien wel een paar keer per, per week zelfs, uh -huh. wij, wij maken wandelingen in de waterleiding daar. Ja, dat zijn jullie niet de enige hoor. Dus, uh, ik, nee, ik, ik, nee, dat weet ik. Uh -huh. Dat weet ik, dat weet ik. maar ik kan hier wel even een lans breken. We zijn zeker niet de enige, nee. maar ik wil wel zeggen dat eigenlijk… Weet, kijk, weet je wat het is? Alles wat van ver komt is goed, vaak hè. Uh -huh. Maar als je kijkt, en je woont in Zandvoort, als je kijkt naar wat wij aan natuur hebben, is gewoon waanzinnig. Ja. En realiseer me niet elke dag. Nee. Maar als dat een van je goede voornemens is, om mm -hmm. te gaan wandelen, te gaan lopen, een uh, strandwandelingen te maken, het is allemaal hier. Je hoeft de deur uit te stappen, je bent er. Mm. Weet je. Mm. En dat is echt zo goed voor je lijf en leden. Ja. Want kijk, ook voor mensen, ik heb bijvoorbeeld net, net een stuk geschreven over Dry January, ja. op mannenzaken, en het gaat over het feit dat, dat, uh, ik geef een aantal tips, hè, als even zeg maar, huisheidskundige, hmm. om de maand vol te houden. En een van die dingen is, ik bedoel, als je binnen gaat zitten en je hebt stress, en er is stress hè, op het ogenblik. Ja. Ik, bedoel, ik ga, niet, ga het er niet over hebben, nee. maar er is stress, er is ja. angst, dat is er gewoon. Weet je. Ja. Die lockdown gaat waarschijnlijk verder dan, dan uh, 19 januari. De, hè, dus er is gewoon, Dat is gewoon zo, dat kunnen we niet ontkennen. Maar wat je dan kan gaan doen, je kan thuis zitten en dan denken: van die stress, angst, dat voel ik. Dus weet je wat, ik, ik, ik neem eens een lekkere borrel. Dat is heel makkelijk. Ja. Die deur uitstappen en naar die waterleiding duidelijk toe te gaan, die stap is wat moeilijker. Ja. Nou, it, not... maar als, je yeah. als je dat doet, dan voel je na afloop, na een uur, dan voel je helemaal je borrel. Ja. Nou, ik, ik, ik, ik voel met je mee. Ik heb uh, gisteren uh, een, uh, een oude fiets uh, omgehaald... bij, uh, bij een columnist die bij jou uh, ook schrijft, Tino Stuy. Ja. Uh, en ik uh, moet je zeggen, dat is altijd wel fijn... als je dan uh, ook weer een... Uh, reservefietsen bij je hebt. Uh, ja, in het Maar was dat, was dat in, het, in het kader van op een Bewegen, oude... hè? Dus... Uh, dus een uh, fiets moet je het leren. Ja, en... ook dat natuurlijk. Nee. Dus, <laughs> maar goed. Ja. Um, maar er is natuurlijk nog meer, uh, want er is een Netflix serie wat jij ook... Uh, ja, dat wat jou... het ja, ja over. Ja, dat, dat, dat wordt een film. Oh? Het gaat over de hoofdpersonage dat, die, die gespeeld wordt door de Frank Lammers. Aha. Freddy, Freddy, ja. zeg maar. Ja. En, en, en het goede nieuws is, is dat er uh, uh, vandaag ja. is bekendgemaakt dat, uh, dat er een belangrijke Nederlandse acteur daar ook een grote rol in gaat spelen. Ja. En dat is Huub Stapel. Ook nog. En Huub Stapel, dat is het andere goede nieuws. Ja, ik heb alleen maar goed nieuws vandaag, Jaap. Het andere goede nieuws is dat hij een hele mooie documentaire serie gaat maken over dorpen in Nederland. En wat daar nog gebeurt, dat er nog een fanfare uh, korps speelt uh, in de weekend, weet je? Ja, want, want ik, ik zag hem van de week, uh, zag ik Huubstaafel nog iets uh, vertellen over, uh, dat was een beetje in de navolging van, uh, van het, uh, ja, hoe noemen we het, het nalatenschap van uh, Jean Nelissen in Limburg. Ging er ja, eigenlijk uh, ja. ook wel min of meer over, uh, over dat soort dingetjes. Ja, je weet, Jean Nelissen was je commentator, toch? Ja. Die zei, die zei ooit van, er is maar één man die Eddie Merckx kan even Ja. En dat is Eddie Merks, <laughs> ja, ja zoiets. Ja, ja. Dat is, dat is ja en en en uh, even die zijstap nog maken over Nederse, want uh, ooit nog eens een keer aan Marchmeesters gevraagd ten tijde van de eerste elf steden toch na 22 jaar in '85. Van ja, we komen nog een uh, verslaggever tekort. Nou, misschien uh, weet ik er nog wel eens. Zij zei uh, Smeets, ik ga het wel even aan Sean vragen. Waarop Nelens op Slimburg Limburg zegt... Je denkt toch niet dat ik daarna het af afga en daar kou staat te lijden. Zoiets uh, maakt het in ieder geval. Maar goed. Ja. Uh, maar goed. Ja, ja, ja. eigenlijk, eigenlijk in, ja. Mijn, in, in mijn nieuwsuurtje... Hmm? Praat jij meer dan in je hele programma bij elkaar. Ja, weet ik. Maar goed. Je bent een... Uh... Ja wel heel gezellig hoor. Ja, ja, dat maakt niet uit. Maar goed, uh, we hadden het over Stapel dat hij meedeed in dat uh, verhaal van nee. Undercover, want dat nee. was het. Ja, en, en nu komt het laatste nieuws, hè? Mm -hmm. En dat gaat over, over, over, zeg maar, de neef van de man die naast me zit. Joël Drommel. Ja. Joël Drommel, ik zit naast ja. Ronald Drommel. En dat is natuurlijk heel leuk, want die jongen die gaat als een speer, die, die, die, die kiept natuurlijk bij FC Twente. Uh, Nederlands Elftal heeft een, een fantastische, het uh, seizoen is nog niet ten einde, maar hij heeft een fantastische seizoen uh, gekiept. Mm -hmm. ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ik, ik, ik luister nog vol mond op okay. En uh, uh, zijn vader, nou dat is dus uh, de broer van, uh, van, uh, van de man waar ik altijd mee wandel, die naast me zit. Ja. En um, die is, was ook keeper vroeger, was ook keeper vroeger Ronald. Ja. Klopt hè? En uh, die jongen is geboren en getogen in Zandvoort en eigenlijk zijn we heel trots op hem. Want het Nederlands elftal en ik wij voorzien dat hij een, uh, dat hij dit jaar gewoon echt gewoon dat het het jaar van uh, Joël Drommel wordt onze Dat zou zomaar kunnen dus ja ja hij staat al uh, goed te keeper bij, uh, bij Twente uh, hij heeft al een uitverkiezing bij het Nederlands elftal uh, gehad dus ja ja en uh, dus op uh, NPO Radios en uh, kan je nog terugluisteren een heel mooi uh, langs de lijn uh, uh, portret van uh, zijn vader en uh, Joël hmm. Dus dat is heel interessant om te beluisteren. Heel goed En ik moet er een beetje inkomen ja. Want ik bedoel, dat goede nieuws, dat is echt zoeken. Ja, maar... Dan sla je de kranten open en je kan alles gewoon... Dat is eigenlijk alleen maar narigheid, hè. Ja, maar... Daar gaan we het niet over hebben. We gaan het over een mooie ding hebben. Ja. En ga erop uit. Ga zandvoort ontdekken, herontdekken. De mensen die dat niet doen. Nee. Het is te mooi, echt. Ja, ik, ik ben het volgende een met je eens. De, de, het, het ligt uh, gewoon uh, onder je neus, eigenlijk als het ware. Ja. Goed, Mick, spreek je volgende week weer. Zag dan, ja. ja Oké. Okay. Dat was uh, Mick Boskamp door met uh, de muziek. Uh, dit is uh, Dakota met Four Leaf Clover. ...uit uh, Gelderland, maar hij doet zijn opleiding hier in Amsterdam. Tenminste, hier in Amsterdam, uh, in de provincie dan. Want uh, voor zover ik weet, Mark Zand wordt nog altijd uh, deel uit van de provincie Noord-Holland. En dus is hij opgepikt door uh, 3 voor 12 Noord-Holland. En daar hebben wij als omroep ook nog een, een lijntje mee lopen door een programma te doen 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf één keer in de maand te horen bij deze omroep. Um, dan eventjes zwijmelmuziek in Zandvoortse te zagen. Cock Robin and Thought You Were On My Side. We sluiten ook dit uh, programma voor vandaag af. Volgende week is er weer een uh, uitzending tussen 10 en 12. Maar voor de mensen die uh, graag mij ook nog uh, willen aanschouwen en het uh, geblaten op de donderdag uh, willen horen, die kunnen dan uh, tussen 8 en 10 ook nog luisteren morgenavond. Dus. Uh, en uh, morgen zit uh, Jan Willem of staat Jan Willem op deze plek. Dan heb ik er nog eentje, want uh, we hebben nog uh, iets meer dan 2,5 minuut over. Nou, dat komt mooi uit, want dat, uh, dat is uh, van deze. En alles wat bijna uitvallend dan uh, komt, is meestal in orde. Zo ook dit, uh, want dit is Dandelion. En what a nice surprise. Tot morgen, dag.